Door Almegens met het NOS-journaal. Regionale postbedrijven vrezen voor hun toekomst als de postwet wordt aangepast. Regionale postbedrijven bezorgen vaak huis-aan-huispost, zoals brieven van de gemeente. Een deel van die post is bedoeld voor buiten hun regio. Voor de bezorging daarvan betalen de regionale bedrijven PostNL nu een vaste lage prijs. Maar door aanpassing van de postwet gaat PostNL die bezorging verplicht overnemen... tegen een zakelijk en waarschijnlijk hoger tarief. Dat zou de doodsteek kunnen zijn voor de regionale postbedrijven, zegt Business Post. Met 43 regionale bedrijven een grote schakel in de postmarkt. Bij een grote Russische aanval op Oekraïne is vannacht één dode gevallen in de regio Zaporizja. Ook raakten zeker 22 mensen gewond. Op beelden zijn verwoeste gebouwen te zien. Rusland zette gevechtsdrones in boven verschillende delen van het land, zegt de Oekraïense luchtmacht. Vooral de oostelijke regio Dnipropetrovsk petrovsk zou het doelwit zijn geweest. Onder meer in de steden Dnipro en Pavlorad waren explosies. Oekraïense media melden dat er ook Russische ballistische raketten zijn afgevuurd op andere steden in het oosten van het land. In de Indonesische stad Makassar zijn drie mensen overleden toen demonstranten een parlementsgebouw in brand staken. Volgens lokale media zaten de slachtoffers vast in het gebouw. Bij de brand zouden ook vijf mensen gewond zijn geraakt. De onrust in Makassar in het zuiden van Sulawesi ontstond na de dood van een demonstrant van 21. Bij een protest tegen de beloning van politici werd hij overreden door een politieauto. Ook in hoger beroep heeft een Amerikaanse rechter geoordeeld dat de meeste invoerheffingen van president Trump illegaal zijn. Het besluit wordt gezien als een stevige klap voor Trumps handelsbeleid. Het gaat om het basistarief van 10% en alle hogere tarieven. Het weer, vanochtend wisselend bewolkt, vooral aan de kust wat buien, soms met onweer. Later ook in de rest van het land kans op buien. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Tobak leeft. Oh, het is iedere keer weer hetzelfde. Ja, Tobak leeft. Zeker. Tweede, Tweede gril gedeelte... het Ja, precies. Tweede gril vindt eruit. We gaan maar kijken dankzij ook wat er gebeurde door de jaren. En onder andere zijn er weer een paar mensen jarig. Here I go again. Jezus, die gaat gewoon goed, goed op de gitaar spelen. Uiteindelijk, ja, ze heeft ook gezongen. Maar ze heeft namelijk echt in heel veel films gespeeld. Ik weet niet of je de herkent. Cameron D. zingt. dan niet het beste werk wat ze afgeleverd heeft. Maar goed, verder ook. Ja, ken je dit nog? Ja. Uh, dit. Uh, dit. Bestaat er langer niet meer, maar... Ga je mee naar Pastora? Jazeker. Yes, Bestaat niet meer. En waarom is dat weggegaan? Dat hoor je straks. Eerst maar, ze hebben een lekker plaatje uit de lijst. Wat een ontzettend, ontzettende hitplaatje, Grote hit geworden op Clyro. Uh, wat meer liefde zou mooi zijn. Little more love. De liefde. Dan gaan we het redden door de wereld. Het is uh, het tweede geldverdraadprogramma. We zijn er weer klaar mee. Kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? De voorbereiding voor wat gebeurde er door de jaren heen. Het is vandaag 30 augustus. We kijken wat er speelde. Een van de dingen speelde was in 2001. De Joegoslavische tribunaal in Den Haag hebben Sloban Molossovic aangeklaagd. En hij zat vast vanaf 1 april 2001. En dus uh, 30 augustus is hij veroordeeld. Hij was al eerder opge. Opgehaald uit zijn villa. Gearresteerd in Belgrado. In een belg wijk van Belgrado. Voor oorlogsmisdaden. Hij is niet zeg maar, de hoofdverdachte. De hoofdverdachte is Radom Mladik. Die is zeg maar, de gast die zeg maar, zijn troepen echt direct heeft aangestuurd. Voor die, voor die zuivering... ...die etnische zuivering die plaatsvond in 1997. En uiteindelijk is deze uh, uh, Sloban uh, ...is wel uiteindelijk vastgezet. en is uiteindelijk al overleden in zijn cel waarschijnlijk een hartgeval uh, heeft hij gekregen. En hij heeft nog, vlak voor zeg maar, dat hij uh, veroordeeld werd... Uh, heeft hij nog een uh, toespraak gehouden. Hier geeft hij wat uh, tips uh, door... Zeg maar, aan... Uh, bent je met jou hoe je om moet gaan zeg maar, met uh, bepaalde groepen... waar je het niet zo mee eens bent. Zeg maar. nou ja. uh, en uiteindelijk... Uh, ja, het is ook een heftig iets wat gebeurde destijds. Uh, 8000 moslim jonge mannen zijn... en vaders zijn uh, afgevoerd... En dat was eigenlijk een beetje onder zijn leiding. Ja, Dat was niet helemaal rechtstreeks aan aan, maar daar had er wel heel veel mee te maken. Zeg maar. maar goed, wat gebeurde er nog meer? Uh, de Stichting Ideële Reclame wordt opgericht in 1967. Het start eigenlijk als een idee van de reclamebranche. En de oprichters waren zes mannen die een Nederlandse versie van de American Advertising Council hadden. En nou ja, ze zijn dus bekend van, je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Oh ja, ja. En de maatschappij, dat ben jij. En, wie is toch die man die op zondag altijd het vlees komt te krijgen? Oh, ja, heel ouwe. Dus, uh... En je had er ook nog eentje in 2017, die is dus een van de laatste. Dus uh, laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn. Oh. Omdat uh, jongens natuurlijk ook oh, ja. altijd leraressen hebben en zo. Ja. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat was toch wel uh, interessant om dat te doen. Ja, zeker. Nou die jongens moeten weer uh, meer jongen zijn gewoon. Nee, maar niet, nee, niet zo erg. Nee, dat is wel even door. Dat laten we weer even door. Dan zitten we wel in de vrouwen zitten. 1993. Op 30 augustus 1993 zijn er werkzaamheden op het dak van Bastora. Een winkel aan de Zaanse westzijde die iedere inwoner van de stad op dat moment wel kent. Er wordt met gasflessen gewerkt. Wij door het hele gebouw heen, waar het, het rookt, het rookt, maar er is brand, maar waar? Onze beveiligingsman zag ik iedereen al ontruimen, het hele pand werd ontruimd. Tot er, nou het ongeluk, ik zal het nooit vergeten, over die 800 vierkante meter wat ik voor me zag, kwam er één grote steekvlam. Ik zie hem zo op de vorm komen. Helemaal echt dat vlaggen. Zeker, het bestond van 1955 tot 1993. Er waren alleen overnamen gedaan met andere bedrijven. Dus het, eigenlijk het, het is, de pit was er een beetje uit. Hoogtijden waren we in 1980. Toen hadden ze echt heel veel winkels. Iets van 15 zaken hadden ze toen in heel Nederland. Het waren de broers Kees en Klaas Molenaar. Die uiteindelijk dus mee begonnen met een elektrozaak in uh, Zaandam. En goed, dit was eigenlijk zeg maar de, de, de druppel. En toen was het, uh, was het afgelopen met bastoren. Ze hadden ooit een hit, een, een, een lied met dit. Je mee, naar ze hebben ook voetbalclubs ja, gesponsord, ze hebben van allerlei dingen gedaan. Het was echt een tijdje groot, maar dat, uh, ja, dat uh, was toen een einde. Goed, wat gebeurt er nog meer? Ja, het is uh, 24 jaar geleden inmiddels. Wim Duisenberg van de Europese Centrale Bank, die presenteert de eurobiljetten. Ja, ja, dus, ja. Uh, het, je had natuurlijk ook de euromunten, maar dit waren echt specifiek de biljetten. Goed, in 1995 was dit al op de uh, televisie te horen. Goedenavond, een heel gesneden wit voor pak en beet anderhalve euro. Rond de e-wisseling moeten we eraan geloven. Dan verdwijnt de vertrouwde piek, het juutje, de snip. En vanaf 2002 betalen we met de nieuwe Europese munteenheid, de euro. Die naam kozen de ministers van de Europese Unie vandaag op de tweedaagse top in Madrid. Iets beters konden we niet bedenken, zei de Britse premier John Major. Jazeker, het werd gewoon euro, het was het betaalmiddel. En dat was in 2001, dus was bekend. En uiteindelijk in 2002 werd alles ingevoerd. En uh, ja, ze waren al in 1999 op bezig geweest met de, de boekhoudkundige zaak daarvan. En het was natuurlijk best wel spannend om over te schakelen van 1999 naar 2000. Daar was sowieso al een dingetje over. Maar goed, uiteindelijk was er nog een tijdje betaalmiddel uh, uh, euro en gulden. En dat was uiteindelijk in maart 2000. Uh, Twee afgelopen. Moet je toen konden kon we echt alleen nog maar betalen met de euro. En nog steeds, wij oudjes rekenen af en toe nog eens een beetje om. We, we vergissen ons. Ja, dan denken maar van, het blijft natuurlijk of, wel iets ongelooflijks. Hoeveel is ook weer een biertje? 4 euro. Wat yeah. is dat ook weer? 10 gulden. Oh ja, dat valt nu. Uh, Wat dacht je met die huren? Die huren zijn nu 1300 euro. Ja. Dat is dan het ja. idee dat, dat je dan gewoon bijna 3000 gulden betaalt. Ja. Dat, uh, daar, daar hebben we het niet over, maar dat, die zijn het ergste geworden. Ja, die zijn het ergste geworden. Dus oh, men, men, men, men. Nou, ik heb hier nog een opmerkelijk eigenlijk. Dat is zeg maar 30 augustus uh, 2028. Uh, ja, 2028. Oud-president Schoof... Uh, biedt zijn excuus aan namens uh, het oude kabinet en ook oud-kabinetsleden voor de laakse houding en het wegkijken in de tijd dat de daadkracht getoond moest worden uh, ten aanzien van de Palestijnse zaak. Het, uh, Israël is, uh, was een vriend, maar is, de vriendschap is toch wat bekoeld. Ik vind dat mooi om te lezen dat daar uh, toch uiteindelijk excuus voor aangeboden is. In, in 2028? 2028, zeker, door Schoof. Ja, ken je ken hem nog wel? Hij was een beetje zo'n twijfelachtige president oh. in Nederland. Die eigenlijk was een heel lastig pakket had ook. Maar goed, hij heeft de excuus daarvoor aangeboden in 2028. Nou, heb jij nog iets? <laughs> ja. In 1993 waren er Amerikaanse gevechtshelikopters. En die hadden een aanval uitgevoerd per ongeluk dus... op het gebouw ja, van de ja, ja, Verenigde ja, ja. de Naties in Mogadishu. Er waren drie buitenlandse medewerkers van de VN... en acht personeelsleden werden daar vastgehouden... Maar dat, ja, dat klinkt echt als een golden in eigen doel, doel hè? Dus, uh... Ja, daar is sowieso een maand later... is dat helemaal een vlam in de pand geschoten daar, sowieso. Ik heb een tijdje, als je lezen erover... 3 en 4 oktober heb je de Black Hawk Down. Dat is een film over slag bij Mogadishu. Dat gaat over een conflict tussen Unesum 2... en de gevechtigste milit militie. En daar is heel veel honger en uh, armoede daar. En ja, daar de, de wilde Amerika een halt toe roepen. En heeft, is daar hard in gegaan, zeg maar. Dus dat was in 1993. En dit was een beetje een soort start van, een beetje een valse start. Dat kan je, je wel stellen, ja. Goed, straks de verjaardag, dames en heren. Zeker wie is die jarig of jarig zou zijn geweest. Altijd wel leuk om daar even naar te kijken. En wat oude verhalen tevoorschijn te toveren. eens even een plaatje. Turnstil, ik draai de hele tijd. I care, maar dit schijnt toch groter te geworden zijn. Dus, nou, vrijwel eens keer. Seeing stars. Bijzondere plaats. Ten stil. Ik zou hem echt nooit gepakt hebben uit het album om dit single te maken. Maar hij slaat goed aan, dat is blijkbaar. Seeing Stars. I care hebben we vaak gedraaid. Ik zal eens kijken op het album of ik meer dingen over het hoofd heb gezien. Ja, hier. Toebak Leeft een tijd voor de verjaardag. Zullen we leven. Zeker. Hij is al niet meer onder ons, maar hij is uh, ook niet zo oud geworden. 65. Uh, ja, ik heb het over de, de, de, de zanger en gitarist van Mamas en de Papas. Ik heb het over John Phillips. Hij is gitarist-songwriter. Hij heeft echt heel veel plaatjes voor de Mamas en Pappers, uh, zeg maar, geschreven. Hij begon ooit met de Journeyman. Daar speelde hij in. Dat is een folk trio. Heel iets anders. Luister even. Kijk, ja, ik krijg er ook slaaf. Dit is John Phillips dus. Sun, Journeyman hadden toen een klein hitje met uh, Run, Maggie Run. Toen uiteindelijk kwam hij in de jaren zestig, toen naar Amerika gegaan... kwam hij uiteindelijk zeg maar uh, Benny Doherty en Cars Elliot. Ca Ca Cars Elliot kwam hij tegen. En dat is ook weer beschreven in deze plaat, Creek Alley. Als je goed luistert, is het een soort beschrijving van wat iedereen kan doen... en wat ze met elkaar brengen. En nou goed, uiteindelijk is daar een man met papa uit vandaag voortgekomen. Eh, uiteindelijk is hij ook een tijdje nog verslaafd geweest aan drugs. En daar is hij weer van afgekomen. Maar overleden toch uiteindelijk in de jaren negentig. En uh, to, ja, toen was hij nog maar 65 jaar Ja, dat is wel oud. jong inderdaad. Waar is hij nou eens bekend mee geworden? Met dit natuurlijk. Zeker, mamas en de papas. Goed, wat heb jij? Ja, het is ook de verjaardag van Warren Buffet. Die wordt gewoon 95 wordt die hè, vandaag. En dat is is hij is een Amerikaanse ondernemer, investeerder, yep. filantroop. En uh, hij staat er al uh, decennia op de lijst van de rijkste mensen. En hij had uh, dus in 2006 bekendgemaakt dat hij zijn gehele vermogen doneert aan liefdadigheidsorganisaties. Zoals de Bell en Melinda Gates Foundation. En in 2011 rief hij de regering op om de belasting voor miljonairs te verhogen. Want hij zei verhoudingsgewijs betaalde hij minder belasting dan zijn secretaresse. En uh, die secretaresse zat dus ook uh, naast Barack Obama bij de opening van het parlementaire jaar. En daar zei die president ook: hè, Barack, van ja, hij heeft gelijk, weet je wel. En de, de, de, deze belasting die heette de Buffet Rule. Maar die is dus uh, door de Senaat verworpen. Want uh, hij kreeg maar 51 stemmen voor. Maar niet de 60 om het echt uh, door te doen. Oh ja. ja, ja. Warren Buffett. Ja. 92, wat zei 95, 95 is hij geworden. Ja, dat hij leek voor. nog. Ja. Ja, goede gezondheidszorg als je uh, zo rijk bent. Hij was ook geboren. Hij is zelfs later geboren. Ik heb het over de man die eigenlijk, ja... het McLaren-team mogelijk heeft gemaakt. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Overleed in 1970. Ja, tragisch ongeluk. Toen was hij 33 jaar oud. Bruce McLaren oprichter van Formule 1-team. Uh, McLaren-team dus, een Nieuw-Zeelander. Op uh, 2 juni tijdens het testen van de Can-Cam Bolide op het, uh, de Goodwood Circuit in Engeland. Uh, ja, op hoge snelheid je tegen een betonnen platform aan en overleed. En, uh, ja, goed, uh, ja, dit team, de McLaren-team, heeft zeker nog twaalf wereldtitels op de, hun naam staan. Uh, met verschillende, uh, ja, het is het uh, succesvolste autosportteam. Uh, bijna ter wereld. Dus deze, de McLaren team. Bruce McLaren. Staat er, ze staan er vast bestil vandaag. Kan niet anders. Nou, vandaag is het ook de verjaardag van uh, Ryan Ross. Hij is een Amerikaanse gitarist. En uh, hij was uh, song songwriter ook. En hij is voormalig lid van de rockband Panic at the Disco. Oh, oké. Okay. Oh, dat is misschien wel grappig om straks daar iets ja, goed te vertellen. Ja, ik zit wel te kijken of er daar. Uh, Iets leuk van te vinden is inderdaad. Iedereen is wel bekend natuurlijk met de, de rood-wit-blauwe stoel van Gerrit Rietveld. En Gerrit Rietveld was natuurlijk ook een onderdeel van de stijl. En ook een beetje uh, van, ook van Bauhaus zat hij in een beetje. Nou, diegene die dat allemaal heeft gestimuleerd was Theo van Doesburg. Eigenlijk is iedereen een beetje vergeten. Hij heeft het tijdschrift De Stijl opgericht. Uh, hij was eigenlijk een beetje voor de abstracte kunst. Hij is zelf ook schilder. Hij heeft ook allerlei boeken geschreven. Fotograaf. Hij heeft interieursontwerp. Hij is echt een architect ook. Hij probeert aansluiting te vinden bij de avant-garde. Het is echt wel interessant om hem te zoeken. En wat hij allemaal heeft aangehangen. Groepjes. Walter Groepjes heeft hij ont ontmoet. Uh, die is van Bauhaus. Het grappige is. Als je dan weer de schilderijen van Doesburg kijkt. Je denkt, het zijn echt oud schilderijen gewoon. Uh. Terwijl hij eigenlijk... De stijl is echt rood-wit-blauw. primaire kleur, weet je. Net zoals het toel van Gerrit Rietveld. Maar het is wel interessant. De man is niet zo heel erg oud geworden. Overleden in 1935 al... Oh. En, uh, nou goed, hij heeft wel veel betekenen voor de nieuwe uh, de stroming zeg maar, binnen de, de kunstwereld en de ontwerpen. Okay. Dus, wie nog meer? Had je nog een speciaal voor de mannen. Ja? Vandaag is Cameron Diaz dit jaar. Ja, wat leuk. Nou, zij is, uh, wordt vandaag 53. Maar het is echt die beeldschone dame die doet ook in de mask maakte de furoren. Dat is eerste de eerste de, de film waarmee ze echt uh, ontdekt werd. Ja, even een klein, klein stukje daarvan. oké? Okay. little English. A French poodle. Okay, ja, in het? Ja. Sorry, son. The dog was rabbit. Had to put it down. And Last but not least, uh, my favorite, atomic Tommy Ja, zeker. Ja. Nou, goed. Je niet door Cameron Diaz, maar je Jim Carrey... die ook altijd de gekkigheid maakt. Het en... was zo mooi daar. Ja, Nou Het een dame, volgens mij is die ook wel iets van 1,83 of zo. Dus volgens mij heel lang. Dat zou best kunnen, ja. ja. Het maar... is wel een beetje na, je? je wordt ook ouder... en sinds is 53, ze had echt heel onflateuze foto's van Cameron Diaz... op het internet te vinden. Ja, oh, ja. Dacht, ah, Kijk, gewoon even naar die oude foto's. Ik bedoel, elke vrouw wordt oud. Jij wordt ook oud, weet je. Want dat heb ik Goed, ze was 15 jaar oud toen ze ontdekt werd door een fotograaf. En die bracht haar in contact met modellenbureau Elite. En toen uiteindelijk op 16-jarige leeftijd reisde ze de hele wereld rond. Echte, ze kreeg uiteindelijk de eerste filmrol. En dat was de Mask die we net hadden. Uiteindelijk is ze genomineerd voor allerlei prijzen. Ze heeft iets van 15 acteerprijzen in de wacht gesleept. Maar ook genomineerd voor Golden Raspberry Award. Dat is slechts de slechtste actrice in onder andere deze film. Charlie oh ja. Het was een beetje slap, echt, uh, ja, echt, dat je denkt, jezus, doe even normaal. Wat het in Wekens? was ook vergenommeerd als slechte actrice. Uiteindelijk, Vanilla Sky speelden ze wel een hele mooie rol. Dan speelden ze die bitch die eigenlijk gewoon deze, hoe ja, weet je, um, onder de gast tot waanzin dreef. Was en, dat ook met, uh, met zo'n uh, snoer wat dan steeds strakker trok? Nee. Dat gooit, werd dan over iemands hoofd gegooid, die ging automatisch strakker trekken. En dan konden die mensen hem niet meer onder de nek vandaan krijgen en ondertussen werden ze gewurgd. Nee, dat was dat ook een de... film waar zij in speelde. Oké, okay, die meneer. Maar, goed, nee, maar ze heeft ook gezongen. Niet het beste werk van de Maar goed, ik denk gewoon dat je haar overal voor kan vragen. En dat ze overal een beetje de lol van inziet. En dat ja. ze denken, van, nou ja, als jij erin gelooft, dan geloof ik er ook in. Laatste film, uh, 2025, is back in action. Dus nog steeds actief. Ze is slechts 1,75. Ja, precies. Ze heeft waarschijnlijk altijd die enorme films. hakken gaan Ja, zoiets. Zo een uh, ja. mooie dame. En uh, ja, ze heeft gewoon uh, ze heeft heel ontwapend het overzicht, vind ik. Ja, zeker. Gewoon heel open is en ja, Dat ja, vind zeker. ik wel heel grappig. Ja. Even kijken. Ik had ook nog iemand. en ja. Dat was uh, Jack Goudstikker. Maar uh, die Jack Goudstikker was een Joodse man. Hij is van 1897, maar hij is over in, overleden in 1940. Hij was Joods. Hij had een enorme kunstcollectie heeft hij, uh, verzameld. En, uh, maar tijdens de vlucht naar Engeland... waar je uh, van ik moet hier wegwezen. Dus toen zat hij al op een boot in Engeland. Dan ging hij s'nachts even een wandelingetje maken over het dek. En toen was, is hij gewoon in een openstaand ruim gevallen. En toen had hij zijn nek gebroken. Of, uh, ah, zo, nee. Het is geen basis je denkt, nou, dan ben je eindelijk gered van die ja. rotmoffen. Ja. En, dan, uh, en dan kom je op die manier op het leven. Maar ja. de, zijn, uh, zijn uh, collectie is echt uh, enorm uh, bekend. Oké. Okay, ja. Nooit gehoord? Goud, ja, goudsticker, zeker. Ja, en af en toe komen voor mij ook weer schilderijen te voorschijn die uit de collectie ja, van hun ja, zijn. En ja, dat ja. wordt zelf altijd. Ja, dat zo je dan op zo'n suffe manier om het leven ja, komt. Ja, dat is echt ja. ja, CO2, uh, uh, dat doet me altijd denken. Of nee, wat ik weet, de koolmonoxide van uh, de Circus uh, Rens, volgens mij was dat. Och, maar goed, ja. uh, nog één iemand die jarig is, hij wordt vandaag 75 de slidegitarist van White Snake! Here I go again Jezus! Was het wel een stoere man van het lange haar. Nu wel een beetje gay, maar toen was het erg hip om van het lange haar te hebben, weet je wel. Uh, Adam Curry had het ook altijd. Hij oh, begon ja. ooit met deze band. 1968, hè? Trampline en Somewhere Down the Line, daar, daar speelde hij mee. Later speelde hij nog heel veel andere bandjes. Hij heeft het langste heet in White Snake van 1978 tot 2011. Ja, 2011 nog steeds Whitesnake. Hij heeft zelf heel veel solo werk uitgebracht. Dit is gewoon lekker, lekker relaxe gitaarmuziek. Ik kende het ook helemaal niet. Mickey Moody. Dus gewoon van die muziek op de achtergrond. Dat je denkt, oeh. Hij is ook met Paul Rodgers nog samengewerkt. Paul Rodgers is van de vroege Queen. En Bad Company. Dit zijn lekkere bedjes om overheen te praten. Ik ga eens even kijken of ik een paar kan installeren in mijn laptop. Tot zover de verjaardag. Straks begin nog een verdwaald. En er zullen we antwoord zijn berichten. Wat gebeurde hier anders het antwoord? Nou, genoeg. En wat gaat er allemaal nog gebeuren? Eerst even een lekker relax de muziek van Wolf Alice. De clearing is het nieuwste cd'tje van hun. Dit is te vinden daarop. Two Girls. Mijn fantasie. die al een tijd uit, of de muziek maakt, Wolf Alice En dat heet, ja, gelukkig een grote hitje, Just Two Girls. Het is weer tijd voor de zandvoertse bericht. Even kijken of we het er allemaal speelt. Onder andere een pluspunt hadden de Formule 1 uh, feest, hadden ze een aftrap. En in het Formule 1 feest hadden ze alleen curinaire appjes, hadden ze geregeld. En er waren 30 personen aanwezig en ze hadden een mystery guest. Er kwam een grote taart binnen en dat was spannend. En toen popte die taart open en toen stond er een hele oude man. Oh, Jan Lammers, ook, ook leuk. Ook leuk. Ja. Ja. Dat valt er toch een beetje tegen. Uh, die paste er tenminste in. Ja, dat is waar. Ja, dat uh, rond Brandvee, uh, ja, dan heb je een hele grote taart nodig. Ja, maar dan had hij ook een beetje bedorven geroken, denk ik, als er rond Ja, ja ik is... <laughs> weet dat. dat wil ik niet weten, zeg maar. Goed, er waren alle culinaire pits, racehapjes... En uh, hij was dus gast dus, Jan. En uh, daar werden dus uh, allerlei vragen gesteld. Ze hadden ook een broodje in de vorm van een racehout. Heel grappig. En iedereen was, vond het echt geweldig gewoon dat Jan er was. En ze werden allerlei vragen gesteld. En dan had echt heel veel tijd om uit te leggen. Nou, Dan moet je met z'n allen rotjes rijden, zo snel mogelijk. Nou, doe niet zo degenererend. Maar goed, uiteindelijk uh, was er ook nog een, een, een loting, geloof ik. En het einde... Uh, zijn er ook nog, uh, ook nog een kaarten weggegeven voor de, de race? Dat staat er niet bij, geloof ik. Uiteindelijk kon ik ook nog met hem op de foto... En, uh, oh ja, ik zie het al. Ja, er waren uh, loting en de prijzen waren ja, dat je uiteindelijk met Jan naar Monaco mocht. Dat was het geloof ik, dat was de prijs. Ik weet het ook allemaal niet. Vertel, wat heb jij te lezen? Ik weet het allemaal niet gewoon. Ja, ik weet het ja, niet. Wat heb ik allemaal is. te lezen? Nou, ja. ik heb uh, te lezen dat uh, de, de Lions, die bestaan sinds afgelopen donderdag 60 jaar, ja. Dus de basketbalvereniging. Ik heb er zelf ook op gezeten en ik ben zelfs nog in het bestuur penningmeester geweest. Ja. Maar uh, ze vieren nu uh, de zesde. Gaan ze dus vieren dat ze dit allemaal hebben meegemaakt. Er is een enorm programma. Kijk eens op thelice.nl. Want er is ook uh, walking basketbal. En ik ga dus persoonlijk meedoen aan dat toernooi. Ik ben benieuwd hoe dat is. Want ik dacht dat het één uurtje was. Maar het schijnt een toernooi te zijn van vier uur lang. Ik, ja, oh dat kan je toch mensen niet aandoen. <laughs> zeg niet die ouderen, die senioren. Die dan met de uh, uur later aanrennen. Ja. Maar het lijkt me erg leuk. Dus kijken op www.delines.nl. Er is wel alles te doen. Er is zelfs ook een barbecue en een borrel en al die dingen meer. Dus, uh, die, ja. is na, hè? die is er na, die is niet voor. Hè? Krijg je nee, maar een, ja, ja, je over moet erna over naar jouw feest. Ja. Dus het wordt, wordt een beetje lastig allemaal. Gezwalken. Uh, maar dat het wordt... feest voor jou is pas om 8 uur of zo? Ja, klopt. Je kan nog heel even liggen. Oh, oh nee, dat okay. doe ik nee. ook altijd. Even een ja, uurtje liggen ja, en dan even liggen. ben je helemaal even weer opgeladen. is net weer een beetje stroom in de actie gekomen, zeg maar. Buren, borrel, dag. Was het op 23 augustus? Dat was vorige week. Ja, leuk. In de dokter... Uh, nee, ja, dokter uh, Scheepmanstraat. Dat was het middelpunt. Schaapmanstraat, en, en, schermond. ook oh, dat. Scherp een A geef. Schapmanstraat. Ja, het is leuk voor mensen die dyslectisch zijn, altijd op zo dingen op te schrijven. Goed, omliggende buren kwamen daar naartoe. Het was een geslachtevenement. Het begon als een eenvoudige borrel. Maar uiteindelijk is het uitgeklapt Als echt een groot evenement waar heel veel mensen naartoe kwamen. En mensen waren nieuwsgierig naar nieuwe bewoners van alle straten die daar in de buurt wonen. Ze hadden 60 personen verwacht en die kwamen. Barbecue, alles was geregeld. Het enige was, uh, waar ze subsidie op kregen was voor een, voor een hek. En uiteindelijk kwamen er ook van die, uh, nog weer van die strijders, die noem ik het weer? Handhavers kwamen nog even kijken. Is het allemaal op orde? Ja. Toen moesten ze wat pieren voorleggen. En jawel, uh, dat uh, zeg maar, uh, was goed bevonden. Dus ze hebben daar zeg maar, uh, vanaf 6 uur, nee, 4 uur is de straat dichtgegaan. Tot en met negen uh, uh, uur s avonds hebben ze daar een, uh, een mooi feest gevierd. En hebben ze lekker met elkaar zitten eten. En zitten barrelen, ja, borrelen, borrelen. Nou, oude hoeren en over, en uh, over het leven. Oh, dat je die, nou, ja, die is een eetje van die. Nou, die hadden klaas, kwam ik die ook tegen. Dat was echt zo gestellig. Dat, dat was heel allemaal. Oké. Okay. Nou, het lustrum op... is volgend jaar, hè, 2026. Kijk, dan gaat het worden. Ja. Uh, nou ja, het vepen. Dat is natuurlijk uh, steeds meer, uh, meer berichtgeving erover. Maar er is nu op woensdag 1 oktober van half... 8 tot half 9 is er een gratis online plaats. Ja? om ouders te helpen om uh, uh, hoe ze hun kinderen met vepen en zo misschien uh, ervan af kunnen krijgen en al die dingen meer. Ja. En er is dus een soort uh, www.campagnetoolkits.nl slash nee tegen vepen daar kan je opgeven. En het is een initiatief van het uh, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Yes. Ja. Ja, ja, ja, de veepwereld, ja het is een aparte wereld. Ja. Oh, dat dus we gaan weer rijden, zie ik het. Spannend allemaal. Goed, dat is over de Zandvoortse berichten. En uh, de Keuze was hij al klaargezet. Hè? Die ja, ik heb bezig hem klaargezet. Ja. Hey, uh, hij staat... Hier staat hij. Ja, nou, laten we maar horen. Oké, okay, nou gaan we horen. Het is dus Panic at the Disco. Panic at the Disco en een van de, de zanger is jarig De gitarist van Panic! uit de disco, Viva Las Ventures. Ik vind het wel een hele dramatische mannen allemaal. Zijn naam heet Ryan Ross. Ja, hij is Ryan vandaag Ross. is hij 59 ja. jaar geworden. Okay. uit 86. Ja, 60 60ste levensjaar is hij. 49. Jezus, ja. Dat is een... 49 Al Nou, een keer tien jaar er weer af. Ja, één keer tien jaar, Dat gaat Goed, nog even 40 jaar geleden. Hij ging in première van de regisseur Paul Verhoeven. Hij had toen ook wel uiteindelijk een gouden kalf gekregen voor de film. Ik heb het over Flash and Blood. Wat een drama was die film. Nou, hij was vooral heel gewelddadig. Dit het... was het klok met Rutger Houwer. Rutger Houwer was toen 45. en speelde met Jennifer uh, Jason... Leisch, spreek spreek het volgens mij. uit. Zij was 23 en er waren scènes in dat je denkt dit kan echt niet. Er waren een soort halve verkrachtingsscènes waar zij dus zei dat het lekker vond. Nou, uiteindelijk was er een man die had daar een recensie over geschreven. Now at this point in the programma I should have been reviewing a film called Flesh and Blood. In fact, I walked out of the film after about 40 minutes. During that time, I'd seen on the widescreen and in glorious Color a couple of wonderfully entertaining moments, such as two lovers plighting their troth. ...under the hanging corpse of a disemboweled man. And a charming depiction of the birth and burial of a stillborn child. Ja, het was allemaal drama in de film. Ik heb er gisteren nog even fragmentjes van zitten kijken. Het is wel een echt een bijzondere film. Rutger Hauer is een kracht van zijn bestaan, is kracht van zijn carrière. Gewoon, prime. En, uh, maar het is wel echt zich wel daar geen seksuele... Expressiete, echt een rauwe tijd, zeg maar, de middeleeuwen. Maar goed, dan over Flesh and Blood met Hauer en Paul Verhoeven. Ja, wel een gouden kal. gekregen. Wilde hij wel? ook niet Floris de Vijfde of zo? Ja, was dat klopt. Maar het waren dezelfde mensen die ook, zeg maar, Floris maakten. Hebben ook deze film gemaakt, Flesh oh, and Blood. Dus okay. dat, dat was alleen in Amerika. En het was sowieso, tijdens de set was er ontzettend veel gedoe. Mensen die dronken waren, mensen die onaangekondigd in beeld kwamen omdat ze in beeld wilden. Nou ja, dat, dat was, dat was een echt een, een beval in die film. Goed, wat zit jij nog te lezen? Ja, ik zit van alles te lezen natuurlijk, dat snap je wel. Ja. Uh, maar het, is, het is vandaag uh, is het ook de, dag van de, de nacht van de vleermuis. Oh. Het is de Europese nacht van de vleermuis. En uh, het wordt ieder jaar echt het laatste weekend van augustus gedaan. Want uh, de vleermuizen die, die, uh, die mogen wel wat meer uh, aandacht hebben. En uh, de, de, er is ook een heel grote uh, Afrikaanse mythe over de maan. Dat de vleermuis vroeger met een doosje naar de maan moest. En toen bleek dat daar dus in het doosje, het woog niks. Maar allerlei dieren wilden de, de inhoud zien. En daardoor is, uh, is de nacht gevallen. Oh. Doordat de vleermuis uh, dat mandje, dat iemand dat mandje heeft uh, uh, stuk gemaakt. Wat hij uh, van God naar de, naar de maan moet brengen. Jeetje, maar ik vind het dus, mooi overal. Ja, ja. Ik vind het altijd wel leuk om die mensen even aan te spreken. Die, zij, vaak zijn het jonge mensen. Ja. Jonge, uh, uh, lui van een of andere universiteit die dan zeggen, s'avonds laat, zeg maar, uh, door de straat heen lopen. En die gaan dan gewoon uh, vleermuizen tellen. Ja. dat is altijd leuk. Ik vond ja, het ook met ze te, te babbelen. En dan hoor je echt van, ja, is dit er heel veel? Of wist ik allemaal niet. Dus het is altijd leuk om even een babbeltje te maken. S'avonds laat, tot diep in de nacht. En dan ga ik al wel veel doen, joh. Even het is vandaag doen. trouwens uh, ook nog de dag, ja? internationale dag... voor de slachtoffers van gedwongen verdwijningen. Nou, en die is voor je, vooral in Argentinië en zo. Je, je snijdt wel echt wel heel veel onderwerpen tegelijkertijd aan. Ja, ja, ja we gaan ja, gewoon door. We gaan gewoon door. Goed. Even een leuke plaatje van de Black hier. No rain, no flowers. Zeker. Vanochtend lekker door de regen. Zal het is ook wel weer lekker om jezelf een beetje nat te laten regenen. Gewoon lekker. Plak broek zo aan je been. Seem to make a change. Uh, tell me why. Keith and Gold on the Ceiling. En meer van dat moois hebben ze gemaakt? De No Repeat. en Zeker geen herhaling. Ja, een verjaardag die we het ook eigenlijk niet moeten vergeten... is eigenlijk... Ja, hij wordt van een 81. Hij is zo geweldig ook, hè. En hij is ook zo bescheiden. Dat vind ik altijd mooi. Dat hij nooit laat merken dat hij zichzelf zo goed vindt. En dat hij alle dingen zo scherp ziet in het leven. Ja, over wie heb ik het? Nou, over Freek de Jonge natuurlijk. Freek de Jonge wordt van een, hij wordt 81 vandaag. Hij, uh, hij is van Nederland, Nederlands Hoop en Bange Dagen... Uh, van 1968 was dat tot 1980. Toen is hij solo gegaan. Was de eerste cabaretier die een rode draad in zijn verhaal bracht. Een typische uh, de jongen iets is. Een running gag. A running gag betekent dus dat de grap meerdere keren terugkomt. En elke keer wordt ernaar verwezen. Dat je denkt, oh ja, dat was toen een goede grap. Nou goed, hij is natuurlijk getrouwd met Hella Asher. En die ontwerpt ook al allerlei zijn kostuums voor hem. Die is altijd heel creatief. En hij ziet er soms echt bijzonder uit. Dat is ook mooi om te zien. Hij heeft ooit een. Uh, een, een zeg maar, dreigbrieven gehad van. Uh, Jules Crozet en Jules Crozet het speelde doen een of andere toneelstuk. En dat ging over Jezus, Het ging over een bepaald geloof. En uiteindelijk heeft hij ook nog zijn eigen ontvoering in de scène gezet, deze Jules. Uh, uh, nou ja, goed, dat is een heel bizar iets, die dreigbrief. Als je dat interessant vindt, is wel een bizar iets. Uiteindelijk zou ik denken, een stukje Freek de Jonge. Misschien nog grappig. In het winkelcentrum draait je een, uh, ja, een, een, een moderne koffieshop. Zijn hele keten over de hele wereld. Je ontkomt er niet aan. En achter het buffet staat een barista. Een barista, dat is dan zo'n zo soort barkeeper voor koffie... die een ongelooflijk spektakel maakt om een kop koffie voor je te maken. Dat begint echt met... Uh, ja, brug, brug, brug, brug, brug. dan denk je, nou, 12.50 voor een kop koffie, GELACH. dat is helemaal niet zo duur. En, en dan moet je bij die winkel ook altijd je naam opgeven, want die komt dan op die beker te staan. Begrijp je? Zodat ze zich niet vergist. En dan, dus hij stelt mij de vraag, hè, uh, hoe heet je of wat is je naam? En dat is voor een bekende Nederlander altijd een beetje... GELACH. Daar kom je niet graag vooruit. En, en dan ga je denken, ja, wat zal ik eens zeggen? Dus het is kerstvust, ik zeg, doe maar Jezus. GELACH. heb je even tijd. Dus op een gegeven moment uh, sta ik ze rond te kijken. En, en na een minuutje of twee horen we... Jezus! <lacht> en er staat zo'n tot oud vrouwtje gemaakt erbij. En die, <lacht> en die zegt... Nou, nou, nou, nou, nou. <lacht> Moet dat nou zo? Goed, spreek die jongen. Hij wordt vandaag 81. En uh, ja, ik ben een paar keer naar een concert... of concert naar een uh, programma van heb uh, ge geweest. Ja, ik is, is wel bijzonder. de pen? Ik, nou, niet te ver, maar ik, ik vind, vind het wel bijzonder. Ik vind het verschrikkelijk, die Je vindt het verschrikkelijk? Want wat vind je de nou, niet Nou, in uh, uh, hij is inderdaad heel erg vol van zichzelf. Ja, zeker. Ja. En ik vond uh, die, die maat, uh, Vermeulen of zo heet hij. Ja, Bram Vermeulen. Ja, die vond ik veel leuker. Ik vond hem... Uh, Zeer onaantrekkelijk, Ja, dat mag je dan niet zeggen. Hij is er een bepaalde manier van doen. Dat ik zeg van, oh, ik vind het echt een hele nare man. Hij is gewoon erg van zichzelf overtuigd. En hij is scherp op de zaak. En in praatprogramma's komt hij ook altijd naar voren. Dat het even zo zit. En zo zit. Ik vind het een bijzonder man. Ik vind het heel leuk om te luisteren. Goed, wat zit jij te lezen? Ja, ik zit iets te lezen. Dat is heel grappig. Als je op... Op het uh, internet, uh, er is een uh, vulkaan. Yeah. Die ligt twee kilometer onder het oppervlak van de Waddenzee. Maar uh, in Nederlands, die je dus goed googelen op Zuidwalvulkaan, dan zie je direct er mis is. Want uh, doordat je dat doet, komt hij steeds hoger op de lijsten. Maar het is dus, uh, hij ligt dieper uh, verzonken in de Waddenzee. En uh, er zijn nog heel veel reviews al. Wat uh, een mooi uitzicht en je ziet mooie boten en allemaal dingen een, meer. Een Nederlandse vulkaan voor onze kust. Ja. Het okay. hele internet gaat los erover. Ja, dat snap ik, maar. En, ik, uh, ik, uh, ik zal het je ook laten zien, want uh, doordat je er steeds op klikt, ze hebben er foto's bij gezet. Gaat hij nog exploderen? Ja. ja, dat is hem niet, toch? <laughs> nou, dat is het wel als je de Zuidwal, dat Nederland erover los gaat. Ja? Yeah? En hij kan er hij, hij, hij lang niet meer uitbarsten. Maar ze beweren wel veel Nederlands dat, dat dit een van de meest waanzinnige plekken ter wereld is. Oké. Okay. Maar die bovenstaande foto is dus van die Anna Krakentouw in Indonesië. Hoe kan het nou dat, je, dat het daarover gaat? Maar ja, ze hebben, hier, hebben hem erbij gezet. En uh, daardoor gaan allemaal mensen gaan er, uh, over praten. Het is een hype en die, die vulkaan ligt gewoon onder het water... en die gaat gewoon helemaal niks doen. Ik wil even gerustgesteld worden nu, hè? Ja. dat je nog denkt van ja. Nee, ook. Want toch wel nou, moment moment de, ja, jij zit er ook, maar je zit nog dichterbij natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ja. ik zie allemaal verontrustende vulkanen... die allemaal uit, uitbarsten zijn. En dit gaat over een hele sukkelige vulkaan onder water... die al jarenlang jaar lang dood is... Laten we dat even als ja, laatste zeggen. Er staan heel veel hoor. commentaren onder, dus dat is wel heel grappig. Geworden. Ja, het spreekt door de beelding. Ja, zeker. Kijk naar nou het Pompeii natuurlijk. Goed, laatste single van The Beaches hebben we weer iets nieuws uit. I Wrote You Better. teksten. Ook overal een soort van dingen. Ik zag ook iets over lesbies, Er zit van alles in het pakket wat zij aanbieden. En dit was de nieuwe plaat die heet I wore you better. niks te maken met Road you better. I wore you better, oftewel. Ja, het is leuk dat je naast me loopt. Nog een soort kledingstuk kan ik naast, me, naast jou lopen. Dat is wel, wel leuk, weet je, dat je het omdraait. Dat de fraude de kant is dat die man die sleept er gewoon mee. Hoewel op het net, natuurlijk gisteren en de een vandaag... ging er een stukje over... De Threadwife, ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt. On de Generation Next, daar ging het over. De wife is dus een vrouw die heel conservatief, ouderwets is... maar probeert heel oh, hip te doen. Met traditioneel, met AD, ja, uh, yeah. THD. Treadwife. Traditioneel wife. Ja, en die wil eigenlijk zeg maar uh, thuis blijven... en voor de kinderen zorgen. Vaak zien ze er ook heel mooi uit met zo'n mooi jurkje heel mooi gevormd en die staan ook zo tevreden met zichzelf dat ze voor haar man zorgen en eh, nou goed die gaan dan zeg maar allerlei taarten bakken dat doen ze heel mooi ja, het en die is bij staan nature, ook duren want uh, de man kan het eerst eentje niet betalen. Ja. ja dan te huren en al die dingen meer. De... Nou nee, zij leveren op het, het, het salaris van de man. De man is zeg maar, als ze binnenbrengt binnenbrengen... en zij rommelen er een beetje bij. Ja, door die filmpjes, dat is het enige. Want verder moeten ze echt voor de kinderen er zijn. En heel veel vrouwen komen daar recht vooruit. en zeggen, ja, nee, een vrouw kan niet alles. En de feministen zijn daar helemaal niet blij mee met deze houding. Natuurlijk. Die zeggen, ja, maar stel je voor als een man dan wegvalt. Wat, wat dat... Nou, ik ben bij de kerk aangesloten. Dan heb je altijd nog bij de kerk nog wel mensen die me willen helpen. En er is altijd nog uitkering. Ik denk, oh, leuk insteek. Goed, en het zijn wel verstandige vrouwen. Dit zijn niet echt vrouwen die nee, je denkt van... Hallo, is iemand thuis? Dat je denkt, het is een zeer bewuste keuze. Dus nou, Je snapt wel dat heel veel mensen in de wereld... vooral vooraanstaande vrouwen zich zorgen maken over deze houding. Dat ziet er op filmpjes heel mooi uit. Thuis blijven en koekjes bakken. Maar ik uh, weet niet of het zo de toekomst moet zijn. Want doe je een beetje denken aan de, de vrouw van Prins Harry. Hè, die al die filmpjes maakt over uh, hoe zij in Amerika... Uh... Ja. Daar ook allemaal speciale dingen maakt, gerechten uh, en zo. Nou, misschien is daar wel op geïnspireerd. Ja, wie weet, ja. Wat je denkt van, uh, ja. ja, goed. Wat, uh, wat, wat, wat, ja? Wat? Ja, er is een uh, meisje in Amerika, 15 ja? jaar uh, oud uh, zou ze worden. Ze heet uh, Isela Anaya Santiago Morales. Wat een mooi En uh, ze was jarig, ze werd 15. Maar uh, er zou genoeg eten geweest zijn voor 40 mensen, maar er kwam niemand op haar verjaardag. Dus toen heeft die vader gewoon open Facebook erin gemaakt. Dat doet, dat lijkt, doet me denk ik aan Project X, weet je wel. Oh ja, oh ja, ja, ja, ja. Maar er zijn dus veel meer dan 40 mensen gekomen. En dat heet Isalas Kencien, Kencianera, de, de 15e verjaardag. En het enthousiasme om het aan te pakken kwam met vele hoeken. Want de gemeente zelf die heeft een feestlocatie aangeboden om te vieren. En een DJ wilde de muziek wel gratis gaan verzorgen... En daardoor liepen er op die zaterdagavond 2000 mensen binnen op die nieuwe feestlocatie. Er kwamen allerlei bands gratis optreden. Oh, en kijk. ze kregen een heel bijzonder geloof van de gemeente. Want ze kregen een stuk land van 90 vierkante meter en een beurs om te gaan studeren. Oké, okay, dat klinkt bijna een soort op het begin van woedstok. <laughs> Geweldig. Het yeah. is dus niet voor het eerst dat dat gebeurt in Mexico. En in uh, 2016 hadden miljoenen mensen zich aangemeld. En kwamen uh, ook duizenden mensen opdagen voor een feestje van Ruby Ibarra. Nou, die, die gaat ook helemaal goed, denk ik dan. Die zal ook wel een stuk grond gekregen hebben. En ja. de beurs. Ja. Ja, ah, geweldig. Ik vind het wel leuke berichten. Ja, eh? het is geinig hoor. Begin van een feestje. Goed, nou, een van de laatste plaatjes voor de tien uur. Straks in de goede morgen voor de studio loopt, dan langzaam vol met mensen... die er straks gaan presenteren. En eerst maar even My Morning Jackets. Elke dag is magisch. I make a promise to I'm en dat moet je zelf gewoon doen, hè. Zelf iets magisch van maken. Of terugdenken, je denkt, oh, dat was echt een heel moment. Dat moet ik even uitlichten, want ook voor je bent over dat één grote grijze massa. Zeker als je wat ouder wordt, denk je denkt, oh, is weer hetzelfde gewoon. Een Groundhog Day, roepen we dan altijd weer. En daar wil je niet aan doen. Groot loop tegen het einde van het radioprogramma. Eigenlijk waar we nog even stil moeten staan, is natuurlijk wel... John Peel zou jarig zijn geweest, Overleden in 2004. Toen was hij nog maar 65. John Peel was eigenlijk de gast die eigenlijk heel veel beentjes groot heeft gemaakt. Onder andere Radiohead... Uh, kijk uh, kijken, uh, uh, onderal David Bowie, Sex Pistols, hij was er een grotere fan van. Waar hij het grootste fan was, van was, was The Fall. There's a ghost in my house. Echte punk en rock, daar was hij een grote fan van. Maar ook gewoon mindere uh, agressieve beetjes zeg maar, was hij een fan van. Zijn belangrijkste plaat wat hij echt vond was de Undertones en Teenage Kick. Ze Hij begon met de zeezender Radio London. En uiteindelijk ging hij werken in 1967 voor het BBC. Tot aan zijn dood in 2004. Hij heeft zo'n ongelooflijk veel bandjes ontdekt. Voor mij was hij een van de eerste die de, de Sartre Peppers Lonely Hartle Band draaide, geloof ik. Bijna gewoon vers de, vanuit, de, vanuit de fabriek, zeg maar. Oh. En, eh, nou goed, het, het meest bekend van hem is natuurlijk de Peel Sessions die werden gewoon opgenomen in de studio en die werden uitgezonden... maar later zijn die heel veel op cd's uitgebracht... omdat de kwaliteit zo ontzettend goed was. Ah, wat heb je als laatste nog? Dat heb als laatste? Ja, ik heb als laatste nog dat ze in Frankrijk... Uh, ze helemaal, uh, er is een heel debat over het zogenaamde adult-only vakantiebestemmingen. Want de senator die, die vindt dat het discriminerend is. Want, en, en daarom wil ze, willen zij dan juist die campings waar ze, waar ze zeggen adult-only... die willen ze gaan verbieden. Oh. Want hier hebben ze geen hekel aan kinderen bij ons in Frankrijk... En ja, de leraren zeggen ook van ja, wij vinden het ook wel eens fijn om gewoon lekker even een, een twee weken vakantie te hebben zonder uh, geschreven van kinderen. Want we hebben het hele jaar die, al die uh, Pff, kinderen al om ons heen. Yeah. Dus het is echt een hele maatschappelijke discussie geworden daar in Frankrijk. Okay. Maar ze zegt ook al van uh, uh, het, het kan, uh, hierdoor krijg je een intolerante maatschappij. kinderen uitsluit. Maar ze zegt ook, anders zegt, van, ja, als je een dag vegetarisch eet... betekent dat toch ook niet dat je een vleeshater bent? <lacht> weer ja, er zijn genoeg opties. Ja. Dat mensen zich daar dan druk over maken. Hè? Ik, dus, uh, dat vind ik altijd wel heel... Uh... Ja, dat is waar. Ja, als als je ja. mensen gaat uitsluiten, dan wordt er meteen de vra kritische vragen over gesteld. Ik had het je hoor. Ik had ook een vakantie in zo'n hotel. Nou goed, uh, ja, dat loopt tegen het einde van het programma. Het is natuurlijk een weekend vol met, uh, ja, met, uh, met dit... Heerlijk. Waar ook met musical? Ja. Hè, want je kan dus een naar, balletpleister naar doen. Wacht, even, wacht, hou ho, even. We hebben het over hele, hele stoers begin, je over de musical? Ja, nee, nou, dat de hele ah. kunstmarkt nu naar Apeldoorn is verhuisd. Hallo. Ja? Oké. Okay. Nou, ik zet hem weer even in, want ik. En bedoel... afgelopen weekend. Ja. Uh, de de sail. Ik ben geweest. Oké, okay, sail. In een wacht. boot. Dat is wel Geweldig. Ja. Dat hebben we toch op achterwaarts. Goed, dit was Stoelbakleven op de radio. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. fijn nee, weekend, dat is de volgende week. En, uh, pak de fiets als je deze kans bekomt, maar dat begreep je al geloof ik. Hè. Of de trein. Het oh. is zo'n gigantische onderneming, maar ze hebben het goed geregeld. Elke keer weer. Zeker weten. Dat is wel eens anders. Hoi. De nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, Zfm. met het nieuws van 10 uur. Door al mee